Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Voor de kust zijn duikers nog steeds op zoek naar overlevenden in het cruiseschip Costa Concordia. dodental is vanochtend opgelopen naar 6 en er zijn 16 vermisten. Over dat aantal bestond onduidelijkheid na de melding dat twee Siciliaanse vrouwen gevonden waren. Maar hun familie sprak later tegen dat de vrouwen terecht waren. Op de kapitein van het schip komt steeds meer kritiek. Passagiers zeggen dat hij zijn schip verlaten had, terwijl er nog veel mensen in nood verkeerden. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 13 mensen omgekomen toen een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden twaalf mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. De vrees bestaat dat er nog meer mensen onder het puin liggen. In Den Haag heeft minister De Jager een nieuw internationaal financieel tribunaal geopend. Het tribunaal dat Prime Finance heet gaat uitspraak doen in conflicten over ingewikkelde financiële producten. Volgens de Nederlandse secretaris-generaal van het tribunaal, Gerard Meijer, is er grote behoefte aan. Afzonderlijke rechters vinden financiële zaken vaak ingewikkeld of doen uitspraken die onderling tegenstrijdig zijn. Het tribunaal Den Haag heeft een panel van zo'n 100 rechters en financiële experts. Ze gaan oordelen over bijvoorbeeld geschillen over derivaten, rommelhypotheken of schimmige effectenhandel. Het tribunaal mag een zaak alleen in behandeling nemen als beide partijen daarmee instemmen.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 Yeah Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Je kan een fakir om miracle, de silenzame was of yeah to be patient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 Ik ben Nee, a falar Nossa, nossa assim você me mata. Ai se eu te pego, ai ai se eu te...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 They're other part.